Het nieuws van 11 uur. Victor Hark met het NOS-journaal. Minister Leers voor Immigratie en Asiel... wil dat alleen asielaanvragen in Nederland kunnen worden gedaan. Maar alle andere aanvragen voor verblijf in Nederland... bijvoorbeeld voor werk, gezinshereniging en studie... moeten in het buitenland gebeuren... zei Leers bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. Volgens hem wordt de procedure daardoor sneller en minder ingewikkeld. Leers verwacht dat in het nieuwe systeem sneller duidelijkheid komt... voor asielzoekers die dan niet noodloos lang hoeven te wachten... tot op hun aanvraag is beslist... Bij Schiermonnikoog is een veerboot vastgelopen op een zandplaats. De veerboot kwam van Oog en liep rond half negen vanochtend vast bij de haven van Schiermonnikoog. Aan boord zijn zo'n 60 passagiers. Reddingsboten van de kustwacht kunnen de veerboot voorlopig niet bereiken. De kustwacht heeft besloten pas bij hoogwater in actie te komen. De verwachting is dat de veerboot in de loop van de middag los kan komen. Volgens de kustwacht maken alle opvarenden het goed en werkt de verwarming prima. Ongeveer 50 Nederlandse en Belgische voetbalsupporters hebben vanochtend in Zurich een ludieke promotieactie gevoerd. om het WK naar de lage landen te krijgen. De vrolijke groep wachtte bij de ingang van het hoofdkantoor van de FIFA. de 22 leden van het uitvoerend comité op. Toen de FIFA-bonzen uitstapten. werden ze toegezongen door de groep. die werd begeleid door het dweilorkest Kleintje Pils. Morgen beslist de FIFA of Nederland en België het WK 2018 mogen organiseren. Concurrenten zijn Rusland, Engeland en Spanje, samen met Portugal. De Nederlandse squashvrouwen zijn op het WK voor landenteams in Nieuw-Zeeland uitgeschakeld in de groepsfase. Het Nederlands team, regerend Europees kampioen, verloor de laatste pool van de voerwedstrijd van de Verenigde Staten met 2-1. Nederlandse vrouwen kunnen nu nog hooguit negende worden op het WK. Het weer met maximaal min 3 graden wordt het een koude dag en door de harde Noordoostenwind voelt het nog kouder aan. Verder bewolkt en vanmiddag in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM In 2010. Al twintig jaar. Live. G -G -M -M. Met, Met nu. U. Inspiratieradio.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 Over, I'll never quit till I get to the bottom line. See, it ain't over till it's over. I still, believe it's all gonna work out fine.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 ja, de kluts kwijt. En hoe ben je bij haar gekomen dan? Uh, ja, via een vriendin. Oké, okay. ja. leuk. Nou, we gaan <laughs> nog weer naar een muzieknummertje toe. Nou, helemaal goed. Lekker. Dan gaan we luisteren naar de live versie van uh, Vliegen met me mee. Van Treintje Oosterhuis. Ik heb voor dat uh, nummer gekozen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 Als er nog mannen zijn die zeggen van goh, ik heb zin om te zingen dan. Uh... Dat is bij heel veel koren zo <laughs> ja. hoor. Ja, maar ik ja. ben nou te gast. <laughs> nou, Jij mag uh, er andere keer een oproep doen keer. voor jou ja. hoor. Ja. <laughs> Laat je hoofd niet hangen.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 Treintje Oosterhuis. Dat was het nummer wat jullie bij de Korendag uh, Zandvoort hebben gezongen. Als ik me goed herinner. Uh, zingen, is dat ook iets uh, wat uh, in jouw uh, opleiding, zeg ik het maar, uh, meespeelt? Um, nou, Het is inderdaad, ik zou niet zo willen zeggen zingen, maar wel muziek. Ik heb er wel voor gekozen om... Uh,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 Ja, ja maar dat ik ziek moet, worden. Dat, moet zeggen, anders moet ik nu dan nog schoenen staan ja. te kopen, maar ja. nu doe ik dus ja. hè, lezingen organiseren. Ja. Ja, maar daarmee geef je ook al aan dat het heel goed is om naar je lichaam te luisteren en niet pas te wachten tot je ziek wordt. Nee, maar ja, dat, ja. Nee, dat was, ja. dan zeg jij je hebt een keuze, maar, maar ik had, had geen keuze, want ja, dan moeten toch ook rekeningen betaald worden. Ja, nou, dat, ja. daar verschillen wij dan over. Oké, okay, nou, ja, Dat kan je niet altijd voorkomen, dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt,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 Want uh, je kunt ook heel veel van erva uh, ervaringen van anderen uh, leren. Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als je net iets vers hebt, dat je het toch individueel jezelf wat prettiger vindt. Ja. Dus ik vind dat je het mooi oplost. Ja, dat is, ja. Dat is wel, wel mooi dat je gewoon één op één kan ja. of in de groep. Ja, ja hoor, dat, dat, dat je die ik, mogelijkheid ja, hebt. Dat mij nu alle kanten op. Ja. <laughs> een van de initiatiefnemers van Inspiratieradio buiten Richard Buitenhek is Christel van Wingerden geweest. En zij heeft een nummer wat, altijd, wat ze altijd draait eigenlijk. Mm -hmm. En jij hebt het ook uitgezocht. Ja, leuk hè? Dat ja. is leuk. Ja. Ja. Vertel. Ja, ik ben helemaal weg ervan. Eigenlijk vooral, voornamelijk van de live versie. Omdat ik er helemaal blij van, van word. Het is een manier om weer eventjes, als je soms weer even aan twijfel bent aan jezelf. Want dat doe ik natuurlijk nog steeds. Even harrejekkers opzetten en dan hou ik weer een beetje meer van mezelf.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 Uh, ja, ik en Carmen Daan het is uh, inderdaad al die jaren uh, echt mijn, uh, mijn juf geweest. Ja, ik ken <laughs> en nu dus noemt ze dat maar een... tijd, hè. Ja, dat, ja, dat, dat weet ze ja. alleen zelf niet. Nee. Dat, dat, dat zei ik al tegen haar. Moeten ja? we er maar... nog even over hebben? Ja? Ja. Ja. Nee, um...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 Of uh, hey, uh, op, op een andere manier. Het, het idee dat ik keuze heb, maakt me rijk. Maar ja. je zegt programmeren. Dat lijkt me een beetje een computerachtig iets. Ja, Dat, nou ja, dat je helemaal weer uh, gereset wordt of word, zoiets. Ja, uh, ja. Klinkt een beetje eng eigenlijk. Eng, ja, voor jou eng. eng. Nou, dan zal ik een ander woord verzinnen voor jou. Ja, voor, zo heb ik het een beetje wel ervaren. Als ik uh, mezelf uh, toespreek...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 Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opsweept. Ja. Oké. Okay. Okay. Just Stone. How much loving do you need? You need it once a day. Dus welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zulo uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining. Uh, basis, uh, nou, ben helemaal kwijt. Basistraining, gedachtekracht. Hè, hè? Sorry hoor, voor ja, die we naam. Gingen, spijt me. <laughs> he? ja, waarom heet hij niet gewoon nou, ja, Jans? Ja, Truus, Truus Jans. Jij mag maar gewoon Truus Jans. Uh, ja. nou. um, Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm. Um,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 100% juken, ja, of ik het nou wil of niet. Nee, nee dat is onzin. Er zijn, nou, ja, dat zijn gewoon sommige dingen die kan ik, wel ik mooi met de tekst hoor. Ja, ik, uh, 100% Het ja. ja. Zou zo'n ja. merknaam kunnen zijn, vind ik. Ja, nee, <laughs> het is een beetje een moeilijke naam, maar 100% truus. Nee, nee, maar goed, uh, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je, je krijgt ander inzicht eigenlijk.